Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Zierikzee gaat vanochtend het puinruimen verder... na een windhoos die gisteren ineens opdook. Er viel één dode en negen mensen raakten gewond. En er was veel schade. Xem zag het gebeuren. Het was uh, buiten, we waren aan het spelen met de klas. En toen moesten we verplicht naar binnen, want iedereen zag trampoline, bomen en zo vliegen. De burgemeester vraagt mensen om niet naar de stad te komen. Gisteren stonden ramptoeristen ontzettend in de weg. Hulpdiensten hadden daar last van. Vandaag stemt de Tweede Kamer over de stikstofplannen van het kabinet. Daar is al sinds de aankondiging veel onrust over... omdat de plannen betekenen dat sommige boeren moeten stoppen met hun bedrijf. Gisteren waren er acties van boze boeren en ook vandaag zijn die aangekondigd. Zo staan er in de berm naast de A12 hooibalen in brand. De Nederlandse staat moet beloven om te stoppen met registratiesystemen... die mensen benadelen op basis van nationaliteit, afkomst of religie. Dat zegt de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme tegen Nu.nl. Na het toeslagenschandaal kwamen er erkenning en schadevergoedingen... maar de coördinator mist garanties van het kabinet om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.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 De jongens wisten helemaal niet hoe ze moesten reanimeren, maar ze deden gewoon wat ze dachten te moeten doen. En hun vader is natuurlijk ontzettend trots op zijn twee helden. Ik hou van En ik ben heel prachtig van hem. En dankbaar. Be for the rest of my life. Ja, de rest van zijn leven is hij ze dus dankbaar. Het weer, het wordt een zonnig dagje, maar laat in de middag kan er wat bewolking zijn. Het wordt 23 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files met flinke vertraging staan er op de A2. Utrecht-Amsterdam tussen Maarsen en Apkoude, 13 kilometer. Dat kost je een half uur extra. Een brand langs de A7 richting Zaandam levert een file op tussen Avanhoorn en Zaandijk van 13 kilometer met een kwartier oponthoud. Een 10 minuten vertraging heeft het verkeer op de N247 richting Amsterdam bij het schouw. Tot zover de verkeersinformatie.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 I feel like you're the moon I feel like I'm the one I wanna get done.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 Yeah. <laughs> De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. FM. Z FM Zandvoer. 106.9 FM. Vuelva baby suéltame Suéltame, suéltame Si quiere que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quiere que baby, él ya no duerme de noche tampoco. Y me siento peligrosa, ten cuidado que me rosa.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 Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Boeren hebben onder meer langs de A12 bij Bodegraven hooibalen in brand gestoken. Dat veroorzaakt overlast voor het verkeer. De brandweer is uitgerukt om het vuur te blussen. Ook op andere snelwegen hebben boeren hooibalen in brand gestoken. Er is nog veel te weinig kennis over eetstoornissen... en daarom worden ze vaak te laat herkend, zegt de gezondheidsraad die pleit voor een landelijke aanpak van eetstoornissen. En in de Amerikaanse staat Texas zijn de lichamen van 46 migranten gevonden in een vrachtwagen. Ook 16 mensen overleefden het, onder wie vier kinderen. Ze waren oververhit en er zijn drie verdachten aangehouden. Het weer zonnig met in de loop van de dag het binnenland wat stapelwolken. Bij een zwakke wind uit het zuiden of zuidoosten wordt het ongeveer 25 graden.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 Dus ja.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 The ice, Papa Chico's in the All the people feeling they go, Papa Chico. You're the sun, all the children don't want the gun, Papa Chico's. But you gonna sing this song. Other people feeling they're gone.